Joris Dubinitsky met het NOS-journaal. De politie kan geen nieuwe online opsporingstaken uitvoeren als er 40 miljoen op ICT wordt bezuinigd. Dat zegt het plaatsvervangend hoofd van de landelijke recherche in de Volkskrant. In een nieuw wetsvoorstel staat dat de politie straks meer bevoegdheden krijgt om bijvoorbeeld computers en smartphones op afstand binnen te dringen. Maar volgens de recherche heeft dat geen zin als er niet genoeg geld is voor fatsoenlijke spullen.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 omdat hij er met het congres niet uitkomt gaat hij kijken wat hij zelf kan doen. In zijn wekelijkse videoboodschap zegt Obama dat het congres niets doet om de vele schietpartijen zoals in San Bernardino en Charleston te voorkomen. In India hebben zeker vier gewapende mannen een luchtmachtbasis bij de grens met Pakistan aangevallen. Volgens de autoriteiten zijn daarbij twee aanvallers en een beveiliger omgekomen. Na drie uur kwam er een einde aan de schietpartij. De schutters zouden vermomd als militairen de basis zijn binnengedrongen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in Nederland vluchtelingen moet opvangen. Op de nieuwjaarsreceptie zei Van der Laan dat daarvoor een stevige nationale aanpak nodig is. Volgens hem kan de opvang van 500 vluchtelingen een dorp van duizend inwoners totaal ontwrichten. De vluchtelingen moeten daarom zoveel mogelijk worden verspreid, zegt hij.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 Is zin in ZFM ZFM met nu Tobak Leef We gaan beginnen Ik zeg we gaan beginnen we, zijn, we, gaan beginnen. Here we are. Dit is een uh, belangrijk moment Dat Ja, het is toch prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Happy New Year! Happy New Year! Ja, wel hoor. Daar zitten we weer. Met z'n allen. Hier, Toebak leeft op de radio. Onze eerste uitzending. Onze eerste uitzending in 2016. En helemaal compleet. Dat, ja, dat is ook wel nou ja, bijzonder, wil ik zeggen. Dat is niet waar. Het is gewoon een goed team dat uh, regelmatig uh, ver verandert. Ja. ja, niet veranderd eigenlijk. Nee. Ja, even, even van samenstellen. Ja, ja, precies dat we af en toe met z'n tweeën zijn. Maar nooit zijn we alleen. Dat is toch heerlijk, gewoon. Nee. Oh, dat is zo'n lekker gevoel. Gewoon ja? nooit alleen zijn. Nooit ja. alleen zijn in deze maatschappij. Het is 2016, natuurlijk hebben we vorige, vorige week al eindeloos lang over 2015 gehad. Nu gaan we het hebben over 2016. Wat gaan we allemaal veranderen? Gaan we de wereld helpen? En uh, we hebben nog een beetje vuurwerk afgestoken. Kijk ik zo jullie aan. Altijd? Nee, ik heb het in Amuiden gevierd. Ja? Ah. En dat is, dat is hartstikke mooi. Want daar gaan ongeveer per huishouden een uh, salaris aan vuurwerk te leggen. Echt Echt. Zo. Ik heb genoten. Ik heb er filmpjes van. Ik zal ze straks even op Facebook delen. Echt. Prachtig. Echt bizar gewoon. Nou, ik denk dat ik in mijn buren ook heel veel plezier heb bezorgd. Want normaal met de nou ben ik nooit thuis, ben ik altijd bij, bij kennis of vrienden of familie. Nu was ik thuis en ik had het ineens uitgenodigd. En mijn zoon wordt ook ouder en die oh. houdt ook wel van een uh, vuurwerkje. Hij ging los. <laughs> maar was dat dan siervuurwerk of van dat knal? Ja, uh... ah, siervuurwerk, dat laat je aan oudere mensen over, hè? Dat laat je een oude mensen over. Hij had gewoon de normale rotjes. Maar als je daar wc-papier omheen wint. wat meer wc-papier. wat meer wc-papier. nog wat meer. en dan aansteekt. dan ligt de hele straat vol papier. En dat is best leuk. En de volgende dag heb je hem een beest gegeven. Nou, dezelfde nacht ben ik weer gaan vegen geweest. Oh, je hebt zelf geveegd? Ik heb zelf geveegd. Dat is geen goede manier van opvoeden. Nee, dat had ik ook. Maar ik vind het wel leuk eigenlijk, dat vegen. <laughs> vind je het leuk? Ja, oh, ik vind het, toen het wel ben je leuk. Ook een vegen. Beetje raar, hoor. Het is zo dankbaar werk. De ah. hele straat is wit en dan ga je vegen, en daarna is het dan allemaal weer schoon. Dat vind ik allemaal nou, weer grappig heer, gewoon. Heer. Ja, de, dus de, ik vond het wel leuk. Heel veel knallen en ook wel sieve werk. Ik heb wel genoten, moet ik zeggen. Dus heb uh, je vanmiddag wat te doen, of niet? Hoezo? Ah, kun je even bij mij ja, in Ja, ja, ja, ja. Nee, ja. nee, nee, nee. nee. Goed eigen idee. straatje. Ik ben van mijn eigen straatje gewoon vegen. Daar ben ik van. Hoewel ik heb wel de buren erbij gepakt, want daar was het ook een beetje gevallen natuurlijk, hè. Dus dat, dat moet je ook wel. Waren ja. er nog bijzondere dingen gedaan met de auto nieuw? Het uit, nou, ik ben heel erg aan het cocoonen geweest. Maar inderdaad, mijn zoon had dus een bepaalde. koenen, Co koenen. Oh, lekker, niet kalkoenen? -co -co kalkoenen. Ja, lekker thuis. Ja? Maar mijn zoon had wel een of ander uh, pijlachtig ding. Yeah, maar dat was wel heftig. Want we <laughs> hadden gewoon een lampje staan buiten op de tafel. Binnen in glas. zo, hè. Van nou ja, dit baat niet uit. Ja? En de druk was zo hard dat hij was gewoon uit. <hijntie> en we hadden echt van, wow, weet je. Ja, ik, heb, ik heb wel putdeksels zien vliegen. Ja, uh, ja Karabiet schieten ja. heb je gedaan. Nee, nee. Oké, pas daar hoorde ik iemand over karbietschieten. schieten. Die kwam ja. met zo'n schieten op een kruispunt. Zette hem recht omhoog. Echt recht omhoog. Deed er een bal in. Pfst, bal in. En dan een gegeven moment schoot hij ding omhoog. Nou ja, ook de ramen er bijna eruit. Alles trilde en hij uh, werd ook wel weggestuurd. Ik uh, kan me iets bevoorstellen. Goed, 2016. En ik zou zeggen bij zelf, Je hoeft niet altijd gelijk te hebben. You were wrong. You were right. And you are gone tonight. You were free, so alive. You were wrong, you were right. Shot down, you never had the chance. Took a ride on a suicide romance. Screwed us home, there was somebody home. Facility. A ride on a suicide Could have sworn there was somebody home just Echt alweer een heel oud plaatje, jarenlang geleden. En hoe kom ik nou weer op die, die one-liner? Je hoeft niet altijd gelijk te hebben. Nou, ik, ik merk gewoon een beetje dat iedereen roept zo van... Ik, ik, ik verdien ook een beetje respect. Weet je, dat gaat soms heel ver. Dat mensen gewoon in de aanval gaan om respect af te dwingen. Hey, je moet me wel een beetje respecteren, hè? Ja, kom op. Hey, kom op. Hey, ik wil respect ja, van jou. Hey, wat is dit nou? Godverdomme. En dan sla je voor je bek. Ja. Ja, hey, goed. En misschien moeten die ambulancebroeders uh, en ook de brandweer... Is weer flink aangevallen met het auto nieuw. Ja, er is zelfs ook een uh, man overleden in Haarlem, hè? In de, op de Zomerkade. Ja? ja, die is een steekpartij. Was ja, steekpartij. steekpartij. Ja, ik... Dus niet, uh, hij is niet gewoon uh, vredig overleden, maar vrij uh, abrupt. Vrij abrupt. Ja, ik vind het toch wel weer ernstig. Waarom moet het nou weer? Hè? Ja, precies. We deurie. Maar goed, uh, ja, je kan alles wel uitvergroten. Er zijn ook nu 81.000 meldingen over vuurwerk... en over geweldstoestanden tijdens het en nieuw binnengekomen. En ja. dan zeggen ze van... Uh, dat is alweer meer dan vorig jaar... maar in de gebieden waar geen vuurwerk mocht worden afgestoken... daar was het rustiger. Maar ik denk, ja, wacht, er zijn meer vuurwerk... Uh, vrije zones, maar er zijn wel meer meldingen. Ja, dat is vreemd, toch? Maar er ja. zijn ook heel veel spookmeldingen geweest, geloof ik. Er zijn ook een paar uh, saboteurs geweest, die hebben gewoon elke keer gemeld. Maar die, ja, ik heb ook klachten. En dat waren dan nepklachten, en die hebben ze er ook weer uitgefilterd, zeggen ze. Ja, ja, ja. Wow, maar ja, ja. Ik, ja, ik denk even, ja, vuurwerk. Hoeveel mensen wonen er in Nederland? 7 miljoen of zoiets, geloof ik? En dan twaalf uh, zwaar gewond van vuurwerk. Zeg, hoe is het met fietsen eigenlijk? Hoeveel gewonden, zwaar gewonden hebben we met fietsen? Oh ja, nou, dat met veel minder, veel minder, denk ik wel. Ja. Nou, meer nou denk ik denk heel wat meer. Een meer, ja, denk ik met Maar fietsen. dat ja. is niet maar één maar dag in een jaar. Ja, dat is over een jaar. Ja. Dat, dat jaar. is over ja. een jaar, ja, oké, okay, dan klaar. Nou, ik heb hier ja. trouwens gelijk. wel uh, grappig nieuws, want uh, in, uh, in Spanje is er een dorp. Yeah. Het heet Villa de Corneja. En die hebben dus 50 veel oudere inwoners. Die hebben dus besloten om de nieuwjaarsviering... Uh, 12 uur te vervroegen, want ze wilden niet zo laat naar bed. Nou, leuk hè? Het dorpje ligt ruim 100 kilometer ten westen van Madrid. En precies om 12 uur s middags. Vieren ze dus onder aanvoering van de burgemeester traditioneel nieuwjaar? Maar wat is de gemiddelde leeftijd? Want ik vraag me dan af: van, als het zo twaalf uur vervroegen, waarom doe je dat? Nou, omdat uh, die oudere mensen die wel niet zo laat naar bed. Ah, Oké. Okay. Dus ze hebben gewoon gezegd: Nou, we gaan gewoon gelukkig nieuwjaar doen om 12 uur s middags. En dan zien ze er allemaal in het zonnetje staan. en uh, Nou, gezellig. Mijn, schoon, uh, mijn moeder gaat ook altijd om, uh, nou ja, voor 12 uur naar bed. Dan denk ik, Ja, ik houd niet vol tot 12 uur. Ja, nee. ik, kan, ik kan me voorstellen, maar omdat dat 12 uur toch gaan vervroegen... Ik was wel erg een of ja. andere groep die hadden gewoon een dag overgeslagen om weer aan te sluiten bij een andere tijdzone, okay. want daar is heel veel handel mee. Dus die waren als eerste nu geloof ik, die waren vrijdag al uh, in, het, in het nieuwe jaar. Ja. Dus, uh, Leed, het vuurwerk is niet zo zichtbaar. Hoe bedoel je? Overdag. Nou, overdag, ja. Nee, ja, overdag, ja. Dat is waar. Maar die ja. oudjes steken toch een vuurwerk meer Ja, well, daar is het vuurwerk lang al lang van gedoofd. Als, als daar, als daar één, één klap, dan, dan vallen er drie om. Ja, dat is wel één klap. Dan liggen ze al uh, gestrekt geworden. Ja, nee, maar ze doen gewoon een gehoorapparaat uit. Klaar. Uh, dat kan ook. Toch? Marcus? Ja, uh, ik weet niet of jullie het nog gemerkt hebben, maar de, de storing bij Watcher. Oh ja, ja, ja, ik, ja. Ik, ik heb van gehoord. Ja. Dan ben je met uh, gezellig wat mens bij elkaar en dan zeg je... Oh, je WhatsApp ligt eruit. Hè? Die, met die hoofd op het scherm. Ik zeg, Hallo jongens, uh, dat, nou, laat het even los. Weet je. Ja, maar ja, ik wil straks wel een twaalf uur allemaal berichtjes kunnen versturen. Ik, ik heb het bewust dit jaar niet aangedaan. Nee? Ik, uh, ik had zoiets van... Ik, uh, ik ga dit jaar gewoon gezellig oud vieren met de mensen waarmee ik ben. Waarvan je houdt? Waarvan ik... Nou, ja, het was okay. wat overgeven. Weet wel een paar duurtes bij me, gewoon zeg. Doe hebben gek. Ja? Maar, uh, um, ja, en ik heb gewoon lekker de volgende dag iedereen een beetje... Uh, Oké. Okay. Nou, niet iedereen. Jou niet, bijvoorbeeld. Ja, ik... of, nee, nee. Ja, ja nee, ik heb ook zoveel mensen een berichtje gestuurd. Ik heb wel een iemand een berichtje gestuurd en die was er twaalf uur eerder al in Nieuw-Zeeland. Onze vastluisteraar Jos, die is in Nieuw-Zeeland, daar was er twaalf en een half uur eerder al. En dan vind ik het wel leuk, op dat tijdstip een berichtje te sturen, weet je. Ja, Dat is dan precies. wel leuk. van. een jaar. Hoe is het in de toekomst al? Zijn er ja, al dingen hoe, veranderd? Hoe is het in de toekomst, ja. Dat vind ik altijd wel leuk om even te doen. Hoe lang blijft hij daar? Ja, binnen een week komt hij terug. Oh. Nee, hij moet maar een keertje gewoon mee, gewoon mee uh, Dat probeer ik ook al wel. Ja, zorgens ja, ja, ja. Uh, wel. Hij is wel van de, vroege, van de vroege krant, hoor. Dat is ik je wel vroeg. van. nou dan. Uh, maar ja, da, ja om dan nou, zul je binnen. bed op, uit gaan. Gewoon even een paar keer bellen. En dan, ja, uh, ja oké. Okay, dan beginnen we een keer van 9 tot 12. Dan doen we gewoon een keer. Schuif uh, goedemorgen, de Goedemorgen Zandvoort maar op. Ja, vind ik ook. Dat is ook een idee. Ah. Goed, dames en heren. Straks onder andere op de Zandvoortse bricht. Ik zie dat er heel veel mensen in de zee zijn gelopen. Ook al heel leuk om te zien. We zijn Peter Paul en John En John Fox Belouwens tot leiden. Dat gaat een andere manier om te gaan. Klanken. Andy Lewis en What Can I Say hier in de zaterdagmorgen bij Tropak leeft op de radio. <lacht> happy New Year! Ja precies. Ja. Goedemorgen <laughs> en Happy New Year nog. Uh, uh, ja, wat zegt u? Wat? Wat? Wie? Wat? Niet wijs, hè? Wat? Ik wijs wat? Niet. Ho, ho, ho. Ik voel me nu aangevallen. Ja, wat was er aan ja. de hand? Nou, ik zeg gewoon... Uh, heb jij wat? Waar, uh, heb, ik, ik, heb ik wat? Heb je wat? wat? wat? wat? Ik heb wat op mijn neus. Maar wat zie... uh, jij? Wat zit je net ja. te kijken, man? Ja, wat heb jij nou op je, neus, het, je, wat zit je op neus Ja, ja goed. Ja. Luister en denk, wat gaat in de godsdum over? Vertel. Ja. Ja, waar gaat het over? Ja, waar gaat het over, jongens? Oh, man, dit gaat nog even ja, door de tegenwoordig. Ik weet wel wat, hoor. Maar ik vond gewoon dat Mark... Hebben jullie eigenlijk goede voornemens voor dit jaar? Goede voornemens? Ja, ik ben nog steeds wel op zoek naar, wat kan ik nou betekenen voor de maatschappij? <laughs> Echt een luxe probleem hoor. Als je alles op orde hebt, je ik van nou, jeetje, mijn sukkelige leven loopt allemaal wel een beetje, maar kan ik nog iets doen voor de maatschappij of? Uh... Ja, ja. Vast wel, vast wel. Best leuk om de zaterdagmorgen tegen mensen aan te houden, maar ik denk niet dat ik daar de wereld mee ga ver ver veranderen, maar dat houdt me nog wel een beetje bezig. Dat komt ja. misschien ook omdat ik elke dag met vrijwilligers werk. Dan denk ik, ja, die zijn hier gewoon gratis. En ik, ik, ik krijg gewoon betaald voor het werk in de postelijk, zorg. Het dus is belachelijk gratis dat ik betaald ja. krijg voor het werk in de zorg. Ja, dat, ja. Dat, voelt me, dat bekruipt me een beetje het gevoel. Dus ik moet er nog iets naast zoeken. Dat heb ik. Wat hebben jullie? Nou, ik, ik heb zelf helemaal niks. Jij? Nee, ik, oh. uh, ik, ik vind uh, mijn leven gaat prima zo. Dus, uh, Oké, okay. gewoon vasthouden. Kalm zeetje. Ja, gewoon ja. ja. vasthouden. Nou, ja. Mijn voornemens zijn gewoon om minder... Uh, minder veel in te plannen dat ik helemaal geen tijd meer heb... om even achterover te hangen. Want uh, ik doe af en toe veel te veel. En wat doe je dan ook? Zijn dat dan dingen die je vervelend vindt? Dan nee, ik vind ze wel allemaal leuk. Maar, maar wat, ik is het dan zijn... de... wat is dan, dan, dat dan het probleem dan? Nou, dat ik bijvoorbeeld uh, in een weekend heb ik vrijdagavond wat... zaterdag overdag wat. En dan kan ik niet bij jullie zijn. En dan s'avonds ook weer wat. Of dan volgende dag overdag ook weer wat. En maar zaterdag... dat zijn en dan toch... Dat... Wacht, je doet toch dingen die je leuk vindt? Ja, dus ik vind ze wel leuk. Maar het Want... is eigenlijk uh, dan kan er niks misgaan. Anders loopt alles in duigen. Oké. Dat is wel een overdreven probleem <laughs> vind, mij. Ik, Ja, dat is wel een oh, overdreven oh, we. luxe probleem. L ja, ik vind inderdaad wel het punt dat je, dat je af en toe dingen hebt waardoor je hier niet kan zijn. Dat, dat, dat vind ik dat heel is goed is inderdaad punt. het goed punt waar je aan goed moet werken. Punt, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Precies. Goed punt. Nou, het was voor de radio toen die zaterdag. Maar dan merk je echt van, nou dat is gewoon te veel. Maar ergens is het zo zonde, want je wil er niks kippen eigenlijk. Omdat het allemaal, allemaal leuk is of leerzaam. Ja. Ja, ja, en, uh, ja. Maar eigenlijk uh, Wij, wij zitten naar je te kijken. Ja, denk, ja, die leeftijd krijgen wij ook nog wel, denk ik. Dan zitten wij nog tegenaan. Ja, dat je als je ouder wordt, je het ja, steeds dat drukker. Is, ik bedoel, daar ja. nee, heb ik heel veel last van. als jullie Wacht maar tot je met een bent. Oh, dan krijg je druk, joh. Dan wordt het nog veel erger. Oh my dan god. Kom is, dan weten ze allemaal te vinden. Jij hebt toch niks meer te doen? Nou, ik heb nog wel een klusje hier. Ik je niet aansluiten ja, dan bij Dan kan je de... geen nee zeggen. Want dat is het. Hè. Ik moet ja. leren nee zeggen. Oké. En dan krijg je bijna die term in je hoofd. mezelf kiezen. Maar pas op met die term. Die kan niet meer in 2016. Oh, het, is, het is me time. Ja, Het is me-time. Oeh, wat ja. een fout haalde. <laughs> jullie, uh, jullie hebben geen sportschoolabonnement afgesloten. Nee, nee is nee. dat nodig? Nou, nou, nou, mocht je het wel hebben gedaan, heb ik een, <laughs> een tip. Ik, uh, ik hou me hier buiten. Ja. Uh, ik heb een filmpje op Facebook gepost. Ja. Kun je even zien hoe het eraan toe gaat in de, uh, in de sportschool? Ja. Ze hebben namelijk een, een natuurdocumentaire gemaakt in de sportschool. Ah. Een natuur Zeker, ja, natuurlijk Zeker even de moeite waard om even te okay. kijken. Ja, ik, Heel leuk uh, filmpje. Ik zat uh, met de auto zat ik naast mijn uh, vrouw. En na, naast de vriendin van uh, mijn vrouw. Of tenminste gewoon een vriendin. En die waren met twee aan het overleggen. Ja, jij zo, hebt zo'n relatie. Ja, ja, daar heb ik wel eens fantasie over. Maar helaas. En uh, die zaten het overleggen. Ja, we moeten nog iets doen aan die buik. Hè? Ja, en, uh, ja, zullen we eens nou elkaar bellen dan dat we regelmatig op de weeg gaan staan? Ik zeg, nou, ik wil als secretaris daar best bij staan. Dat moet wel naakt natuurlijk. Nou, dat, dat werd niet uh, gewaardeerd. Maar ze zouden misschien gaan sporten. Ik denk, ja, zouden misschien gaan sporten. Ik zeg, joh, maak je niet te druk op die buik? Dat valt best wel mee. Echt wel. Straks, de Zandvoortse berichten. Weer eens even een plaat uit een doos. Hij klinkt echt ontzettend oud. Maar dat valt ook wel mee. Niet ouder dan 10 jaar. De Frank Commander Trio. Teens, wear blue jeans. Jeans. Ja, dat klinkt of het een plaatje uit de plaatjaar die jaren 50 is of zo. Of jaren 60, dat is niet het geval. Het is voor mij van 10 jaar oud, deze plaat. Uh, van Frank uh, Commando Trio, volgens mij. Wel, van, van de bandnaam staat er niet meer op. Het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is precies half negen in Donker Zandvoort. En straks natuurlijk veel meer Zandvoortse berichten na tien uur. Goeie maar Zandvoort zit straks alweer tegen je aan te maken. Gezellig, gezellig. Ja, zover zijn we nog ja. lang niet. Eerst even wat berichten hier uit de omgeving. Ja, Er is eerst tegen mensen aangezongen. Dat was dus op kerstavond ja? op het Kerkplein. Ik moet zeggen, er staat een foto. En ik zie dus inderdaad wel mijn vriend vooraan... Uh, Staan. Oh? en uh, uh, ja, Op de foto. Yeah? Maar uh, nee, het was heel erg gezellig. Want het was de warmste kerstavond ooit gemeten. En dus het was ook heel erg uh, druk bezocht. En de uh, Stichting Lachende Kijker, uh, oh, Nee, sorry. De Speelgoed Vijver, de Lachende Kikker, was hier heel blij mee. Want de opbrengst van de tekstboekjes... Het was 5 euro per boekje. Maar dan kreeg je wel een glas uh, glühwein gratis. Want, die was dit keer bestemd voor... Uh, dit stond voor het goede doel. En uh, ja, het was gewoon... Uh, het koor was midden en achterin niet goed te horen, maar omdat iedereen uit volle borst meezong, galmden de kerstliederen massaal over het plein. Oh, wat nou, dat leuk! Het was zeg. ook echt heel gezellig. En Kom maar nou, drinken voor een goed doel. Wat was het goede doel eigenlijk? Ja, dat speelgoedvijver. De lachende kikker. En daar een nee, een speelgoed... lekker, lekkere combinatie. Dronken worden voor kinderen. Ja. ja, ja, nee, ja, ja, ja. Helemaal goed hoor. Prima. Maar aan het, aan het eind van de avond bleek er natelling... meer dan 1000 euro voor de lachende kikker te zijn binnengekomen. Ja. Zodat heel veel kinderen blij gemaakt worden. Is en het de... ook niet waar een gratis speelgoed wordt weggegeven bij de dat lachende klopt. kikker? Het, is eigenlijk, het zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen die een minimaal inkomen hebben... met een verjaardag of met Sinterklaas of Kerst... toch een cadeautje krijgen. En uh, op verschillende momenten in het jaar zijn er uitgiftes van gratis speelgoed. En uh, iedereen die een kleine beurs heeft, kan die gebruik van maken. En je en kan dus ook daar uh, nog goed speelgoed inleveren. Oké, okay, maar wat goed. nou als je als je ouder bent en geen kinderen hebt. Maar uh, kinder dan heb je ook en geen en... speelgoed nodig? Nee, heb je ook nou, geen speel... nou, ja. Nee, het is alleen, ja, alleen voor speelgoed. Spel je met je vriendin? <kijnt> nou, even je tijd voor die zanders. Die moet je die wel weer hebben. Dat, uh, ja. Nog meer zand voor ja. berichten. De vroege badgasten liepen wat ze lopen konden... om er zo snel mogelijk het ijzige water te bereiken. Nou, vertel ons. Dat, dat, dat ijzige water, dat ja? viel heel erg tegen. Het watertemperatuur, ik heb het net even opgezocht... op ja. dit moment is 10 graden. Oké. Okay. Dus echt koud. Echt. Ja, Het ja. was koud. Ik Yo. ben bij... Oh, het is net zo vriezer. Niet iedereen vond het even warm, blijkbaar. <kijnt> nee, ja, het was... Uh, 6, rond de 6000 mensen deden mee. Ja, 6000. Oké, okay, dus ja. Uh, ja, het was weer een uh, opnieuw een record. Maar ja, al die mensen die vorig jaar niet meededen en dit jaar dan wel. Die waren toch een beetje zo van... Maar het is nu warm genoeg, dus ja. dan wel. Ja, echt een record aantal, ja, ja. ik had het gehoord. en Mijn dochter zou ook meegaan, mij goed geven. Het was toch wel leuker om bij een vriendinnetje te gaan slapen. En ja, dan is toch uitslapen ook wel weer erg... En waar, eh, doen jullie, dan, waar dan gaan jullie niet naar Zandvoort? Dan gaan jullie dan heen? Echt aan Zee. aan Zee, Dat e e wordt e ook e gedaan. Uh, wat? Daar wordt ja, ook ja. altijd gedoken. Bijna oh, in iedere badplaats. Ja. Ik, ik, ik, ik zag afgelopen week het interview nog met de 85-jarige heemstedenaar die het ooit bedacht heeft in 1960. Oké. En dat die zelf zo'n dog... De dokter zei tegen hem van, ben je belaadtafel? dat ga je toch niet doen, dat is slecht voor je gezondheid. Uh -huh. Nou, Nu is het gewoon uh, algemeen goed. Nu is ja. het gewoon de cultuur geworden. Uh, ik heb ook een nieuwjaarsduik gedaan. Yeah. Zo, recht mijn bed in. Uh -huh. ja, ja, ja, en ook wereld. om 11 uur zorgen waarschijnlijk. 12 uur. Alle dingen. Goed, uh, straks nog meer: Zandvoortse bericht. Eerst even een moppie muziek, dames en heren. Tiger had ooit een klein hitje. Dat is deze plaat. It's a song for any season Want me is plaats van voor mij jaren geleden, zeg. En ik, ik heb ook voorgenomen om wat oude muziek te draaien. Het is ook wel weer grappig, in plaats van alleen maar nieuwe muziek hier te draaien. Goed, Toebak leeft op de Het is vijf minuten over half negen. En we kijken zo eens even de wereld in. En ja, uh, ja, oh ja, nee, dat was nog wel een dingetje natuurlijk. Hè. Oh, vast op. Er is niks aan, man. Er is geen bom of zo. So. Ja, er was er weer een, hè? Het is een bakfiets. Het is gewoon een bakfiets. Wees gerust. Oh, oh, okay, is het is okay, een ja. Er schijnt een. Uh, te zijn dat waarschijnlijk een bomaanslag wordt. Met een bankfiets. Dat schijnt ik een hele goede om meteen de bakfiets af te schaffen ja levensgevaar, die dingen en die, gaan ook, die zijn ook gemotoriseerd. weet je hebben ze zo'n trapondersteuning erbij ja, ja, ja. ik heb ook een keer gebruik van de kersen mee. toen had ik op uh, koningin te even te veel gekocht en toen zeggen ze oh joh leen je even de bakfiets weet je wel. dus ik alles in de bakfiets we zijn woon in het centrum van Alkmaar dus ideaal dus alles in die bakfiets en ik start dat ding joh en ik ongecontroleerd met al die handel voor me uit zo door die straat denk ik. Ja. dit gaan we niet nog een keer doen ja, maar met die trap als je zo eentje met trapondersteuning hebt daar ben ik wel voorstander van ja? want normaal rijden ze altijd met want zo'n vrouw is niet getraind als fietser. Nee, dus nee. die zit dan met vier van die kinderen... die ja, toch wel ja. wat wegen... Ja. voor in zo'n bakfiets. En dan gaat dat met gangetje nul... en dan zit jij daar met je fietsje achter... en dan kom je er gewoon niet langs. Nee, dit is Sorry. echt uh, irritant. Ja, Zij zorgt wel weer voor handen aan het bed later, hè, voor jou. <laughs> voor handen aan het bed? Ja. Dat, dan zeggen ze het altijd. Want als jij dat je ja, ik vind het niet erg dat ze kinderen heeft, maar wel dat ze een bakfiets heeft. Ja, okay, die bakfiets zorgt niet dat ik ja, ja, kinderen, ja, je kan laten kinderen... Maar als je vier van die kindertjes echt zo... Als van die eentjes zo om je heen weg. Dat is hartstikke gevaarlijk. Het is gewoon heel veilig. Oh, die meneer, Net als dus een zwaan die allemaal... Uh, ja, we moeten, we moeten stoppen met dat... We moeten weer terug naar de natuurlijke selectie. We moeten weg van al die veiligheid. <laughs> de snelste what the, what the die redt het. Oh, wat krijgen we nou? zeg zeggen maar weer... Natuurlijk, okay. selectie. iedereen op de openbare ja, weg. We, we zijn niet een fietspad zijn... of een voetpad. in een gewoon We zijn veel te voorzichtig de laatste tijd. Okay. We, moeten, we moeten zorgen dat we wat minder voorzichtig worden. Ja. Dat, we, dat, dat, dat kinderen weer leren dat er gevaren zijn. Het dat het ze klinkt wel als jij net zo oud bent als wij. Hey, hey, is daar geen hè? app voor dan of zo? Oh ja, dus, ja, ja, ja, ja. Minder, minder, minder veilig. Ah, Wees minder van, veilig. Je hebt vaak voor die post ook: hè, van, heb je het ja, ook vroeger? Dat je buiten mocht spelen zonder toezicht. Ja. Hè, en dat je gewoon ging nou, stoepen op straat als... en opzij zijn auto kwam. het is nou, maar moet nu. Moeten we dan ook weer zeggen: met oud en nieuw heb ik ook wel weer gedacht van: ja, je kan ook te ver gaan. Ja? Ik zag namelijk om uh, uh, um een uur of, nou, wat zal het zijn? kwart over één of zo. Ja? Wat, zag ik nog uh, twee kinderen buiten. Ja. Vuurwerk aan het afsteken. Jaartje of acht. Oké. Okay. Zonder Geen, oude, geen ouders, nee, niemand zag in de buurt. Zag ik ook, zag ik ook. Ja, heb ik ook gezien. Ja, nou, ja. ja die in de, ergens in Alkmaar was dat. Ja, dat klopt. Dat was ik ook. Oh nee, nee, zonder gekheid. mijn nee, kinderen zijn heb, niet. Ik heb echt, nee, dat waren niet jouw kinderen, maar ik, ik zag inderdaad ook nog een paar kinderen alleen buiten. En ik denk van, waar, inderdaad, wat zijn die ouders? Ja. En ze hebben geen bril op, weet je? Zo'n Zo'n nee, uh, vuurwerkbril geen... is toch wel. Uh... Ja, maar zo'n vuurwerkbril, dat, dat vind ik dan weer, weer dat gaat weer. Nou, ik, ik, ben dus met mijn vriend gewoon over dat grote plein gaan lopen bij He? ons in, het, uh, in de buurt, dat Verzetsplein. He? Er werd veel afgestoken. En ik had ergens zo van, ja, je blijft wel een beetje bij de huis... zodat je wel veilig staat. Maar de, de, even goed waaien er toch allerlei dingetjes in je ogen. En af en toe voel je maar zo'n rotje van dat palt op je jas en ik denk, oh, weet je ja, wel? Ik ga echt het gevaar opzoeken. Je denkt, oh. nou, ik ga eens even een rondje om om uh, vijf over twaalf. Ja, even even ja. kijken wat er allemaal gebeurt in de ja, straat. Ja, ik zat de hele avond binnen gezeten. <laughs> ik dacht, oh, Het ja, even ga je gewoon het het niet doen? Ik ga dan... Oh, sorry, ik mag je wel een auto van wandelen hier. Ja, ja. ja, precies. Wat een, wat een herrie allemaal. <laughs> zegt, ik met mijn hond het uitlaten. Ja, ja, dus, je... Dit is mijn tijdstip. Kunnen jullie het niet even laten doen ja, of zo? Ja, precies. 12 uur middags of zo. Ja, hè? vijf over twaalf loop ik altijd met mijn hond op straat aan de ja. kant. Ja, goed. Straks meer Misschien is een goede oplossing in uh, plaats van vuurwerk uh, afsteken. Is uh, dit wel grappig? Ping-pong. <laughs> Stereolab. Het is echt zo'n drollig plaatje. Oh, daar hou ik van. Rechtstreeks uit het stereolab. Zo heet de band. Pingpong. Maar echt, uh, tijdens echt heel veel pingpongten. Pingpongten? Tafeltennissen. Ja, dat is leuk, denk ik. Maar goed, uh, Maar dit is een beetje verdwenen. Ja, dat heb je ook ruimte voor nodig. En mijn huis staat volgebouwd met spullen natuurlijk. Ja, dan, dan moet je op straat gaan pingpongen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Dat, dat, dat, is, Nee, dat, uh, dat dat vind ik niks. Goed, zover dus deze pingpong van Stereolab... hier in de zaterdagmorgen, dames en heren. We kijken nog allemaal even de wereld in. En ik zit ook even te kijken... wat gebeurde er nou op 2 januari door de jaren heen? zelf uh, ja. is er één onderwerp wat me blijft boeien... en het komt elke keer ook weer terug. Ja? en uh, Ik heb er nu wat meer over zitten lezen. Het is namelijk in uh, 1935 dat uh, Bruno Haptman er wordt van verdacht. Uh, een tweejarig zoontje van luchtvaartpionier Charles Lindenburg... te hebben gekaapt en hebben vermoord... En gekidnapt moet ik zeggen. En hij staat daarvoor terecht. En later wordt hij ook geëxecuteerd. En daar is heel veel over te doen. Charles Lindenburg was de man die natuurlijk het transatlantische oceaan overstak. Vanuit uh, Amerika naar Parijs vloog hij. Ik weet niet hoeveel uur. Hij heeft daar 25.000 dollar mee gewonnen. Uiteindelijk uh, ging hij later uh, afgelegen wonen in een grote witte villa. En uh, ergens in 1932 uh, uh, geloof ik. Volgens mij 1 maart. werd zijn kind uit het huis ontfutseld. Uh, daar is een trap gevonden in de tuin. En uiteindelijk uh, hebben ze die trap onderzocht. En uiteindelijk uh, is er ook losgeld betaald. En het losgeld uh, is later uitgegeven. En aan de hand van dat losgeld... hebben ze deze Bruno Haptman kunnen arresteren. Alleen deze Bruno Haptman heeft altijd volgehouden... dat hij het niet gedaan heeft. Dat hij alleen het geld in beheer heeft gehad van een vriend. En die vriend is later weggegaan of doodgegaan. En hij heeft nooit gezegd wie die man ook was. Uh, verder, ja, dat hout wat in zijn schuur werd gevonden... Was, daar was die uh, trap ook van gemaakt... Ja, dus maar er waren hij wist er verder niks van. Hij wist er verder niks van, echt niks. zijn vrouw heeft ook nee. altijd ontkend. Hij heeft ook tot en met 2000 nog geprobeerd hem vrij te pleiten. Uh, dat is niet gelukt. Uh, en uiteindelijk uh, waar kwam er ook nog een andere theorie. Dat namelijk deze Charles Lindenburg die hangt eigenlijk het geloof aan... dat je een, een betere soort moet creëren, weet je wel. De mensheid moet zorgen... Aardisch ras of zo? Of ja, een soort Aardisch ras. Hij was ook een beetje voor de naties, Ook niet helemaal, maar wel een beetje. En zijn oh. kind, de, de tweejarige Charles Lindenburg senior of junior... die was verstandelijk beperkt. En vlak voor de ontvoering gingen ze ook apart wonen in die villa... Uh, dus nu gaan er Kijk. ook weer boze tongen die zeggen dat Charles Lindenburg er ook iets mee te maken heeft gehad. En het kindermeisje ook dat die samen hebben gewerkt om dat kind te laten verdwijnen. Dus nou ja, goed, allemaal. Wel een, echt wel een interessante materie is dat. Nou, het gaat dus, wel een beetje ver allemaal. Het gaat wel heel ver. Ja, goed. Maar goed, hij uh, hink ook wel een rare theorie aan hoor. Die Zalve Lindenburg. Daarentegen heeft hij wel heel veel bijgedragen aan het kunsthart. Want hij was ik uitvinden. Hij heeft de pomp bedacht voor de kunsthart. En uh, dat heeft hij vooral gedaan omdat zijn schoonzus een hartkwaal had. Dus, daar wil ik iets aan doen. En daar nee. heeft hij aan dus, Maar, maar dat, ook vind al... ik, dat, dat vind ik dan wel weer moeilijk. Ben, dat soort mensen. Van, ja. Je hebt altijd een positieve en een negatieve kant. Ja, ja maar bij hem is dat al extreem. Is maar goed, het, alles? het zijn natuurlijk wel geruchten. Ja, of je nou ja, je hangt het geloven dat er een betere soort moet komen en dat je je eigen kinderen wil laten ombrengen. Ik vind het wel wat ver gaan hoor. <laughs> maar is dat niet gebeurd. Dat zijn natuurlijk altijd weer van die uh, complottheorieën. Leuk om daar uh, wat over te lezen, maar of het echt uh, voorwaardig we het uit te nemen? Denk het niet hoor, dames en heren. Goed, nog iets eh, anders? Ja, jullie hebben, als we toch over kinderen, jullie hebben alle twee kinderen. Ja. Hoe deden jullie dat vroeger, hoe leerden jullie, voordat zeg maar, het kind geboren was, ja. dat kind uh, muziek kennen? Ah, ja. Hoe deden jullie dat in jullie tijd? Muziek kennen, hoe bedoel je Ja, je moet toch, dat kind, als hij ja. nog in de buik zit, moet ja. je hem al met muziek, en dat schijnt allemaal goed te zijn voor hem en zo. Oh, oké, okay. oh, ik, ja, ik heb gewoon heel harde muziek gedraaid. Nou, ik had een balletje om, uh, om mijn uh, nek hangen, zo dus aan een hanger. En dan zie je, uh, iedere keer als ik bewoog, dan rolde het balletje over mijn buik heen. En dan hoorde je getingeld. Oké. Okay. Leuk, hè? Oké. Okay. Nou, ja, ze ja. hebben nu iets nieuws uitgevonden. Ja, ja. ja. Het is een, een, een soort tampon. Ja? Nou, die, die, die oh, kun dat, je dan... Oké. Die, okay. die ja. kun je dus inbrengen. Ja. Die kun je koppelen aan je iPhone. Ja. <lacht> ja, oké. Okay. Je voelt me komen. Ja, ik voel En dan kun je, en er zit een speaker in. En dan kun je dus je favoriete muziek, of mooie klassieke muziek of zo, <lacht> ja. kun je vast aan het kind laten horen. Oké. Okay. Dit is geen grap, dit is een serieus... Dit ja, serieus, serieus. is de babypot. Oh, had, baby baby ja, ja. ja, had ik dat maar gedaan met mijn dochter, ja. want die houdt toch echt van Justin Bieber. Zo houden. Uh, uh. Daar word je helemaal, niet, helemaal naar van. Had ik al kunnen interprineren met, met goede popmuziek? Maar dat is niet gelukt. Ja, ja, wat ja. ook wel grappig is, als we toch met muziek beleven bezig met zijn. Het goede popmuziek. Het goede popmuziek, ja. Wat? Ja, goede popmuziek. En mag maar, ik er nog wat over zeggen? Want ja, dit was alles wat je erover had te zeggen. Want ja? ik vind het gewoon waanzinnig. Want uh, ze zeggen dus wel, het geluid wordt normaal, anders door de buikwand wordt het uh, uh, gedempt. Yeah? En doordat je hem dus inwendig inbrengt, yeah? dan, uh, dan komt de, de speaker echt vlak bij het hoofdje van de foetus. En de geluidsgolven komen ongerinnigd binnen. En hij speelt muziek af met een maximaal volume van Zo? 54 decibel. Dat was echt hard. Dus, dat kind ja. dus als je een doof kind wil, dan moet je dat doen. Ja. En de Spaanse zangeres Soraya gaf onlangs al een speciaal concert ah, van een groep zwangere vrouwen die de babypad droegen. Ja, okay. En uh, hij heeft een schakelaar. Hij kost 149 euro. Ik, ik ga dat ding gewoon uitproberen, man. Vind je dat nog wel Ja, waar ja, moet ik, jij hem naar binnen schuiven? Ja, van achter dan, kijken wat er dan gebeurt. Ik Zo. heb namelijk... Heb je Waarom? Wel eens... Ga je ga je drol, uh, muziek laten horen? Ja, wie weet beleef je het op Ik heb zelf namelijk <laughs> ah. een vriend van mij, ik kan heel goed gitaar spelen. En ah. die zegt van, uh, ga even achter me zitten. Half achter me. En dan moet je je tanden zetten op uh, de gitaar aan de bovenkant. Weet je waar de, de, de dingetjes zitten? De, de ophanging van de... Van de, van de ja. snaren. Als je daar je tanden op zet en je oren dicht doet... dan beleef je het echt driedimensionaal in je hoofd. Dat is zo gaaf. Heb je het gedaan? Dan? Ja. Okay. Dat is wel een beetje Ach, lastig even. zo zitten. Dus achter je zit achter hem. je, je, je, je ja. lepeltje. Lepeltje, de, dan sta je. Leepeltje, lepeltje. <laughs> oh. En dan oh. bijt je gewoon... Nou, dan zit je tanden in de hals van de gitaar, bovenkant. Die hals en dan moet je de oren ook. dicht doen. En dan de komt, de, komt de, de, de, de muziek rechtstreeks in je hersenen binnen. Dat is echt gaaf. Ik, oh. ik probeer het even voor me te zien. Ja. Dus je staat zo met je tanden zo in die gitaar. Ja. Hier zit iemand gitaar te spelen, daar ja. sta jij half omheen. Ja, ja, je staat lekker tegen de maan. zo met je buik. Ja, ja. Met, je, met, je, met je buik om de muziek te spelen. En als je het bloot, bloot doet, is het nog veel fijner. Dan krijg je speciale. Nee, nee je moet dat echt bewust meemaken. I love you all. <laughs> ja, precies. Zo moet je dat meemaken. Goed. 2015 was wel een beetje het jaar van uh, deze band in die debattenklan speelde natuurlijk. Ik zit even te denken, de Queen of the, niet of the Queen of the Stone is maar the, the Ages of the Dead the Metal. Ja, yeah. Angels of Dead Metal. 2016, Midnight Man van de, de Campbell Brothers. Ik zat er een beetje te kijken op de internet of ze wat nieuws uit hebben. Moeten dus we er verder in verdiepen? Dan ga je dat aankomend jaar zeker horen hier in de zaterdagmorgen. Daarvoor trouwens nog de, ik zeg al de Ages of Dead Metal, maar het is de Eagles of Dead Metal. Met de ook van de, de Queen of the Stone Age die daarin zit. En uh, ik zit nog even te kijken. Ja, dat interview op... The Queens of the Motherfucking fucking Stone Age. Oh man, zou ik dat graag in de ochtend een keer willen draaien? de uh, Songs of the Dead. Dat is echt zo snoeihard. Dat is zo heerlijk gewoon. Zo over de top dat het leuk is. Maar goed, ik zal, ik zal het je niet aandoen. Goed, uh, nog aparte berichten die uh, zo... Uh, uh, ja, ik zie de ja. hier rechts van mij. Ja, weer nou. een heel zielig berichtje over... Uh, oh, het Duits gezin... Die was oh, een kat kwijt al heel lang. En uh, met de kerst hebben ze hem eindelijk weer gevonden. Hij was slechts op enkele kilometers van het huis van het gezin. Ja. En ondanks dat hij al die tijd dichtbij was... hebben ze echt uh, geen spoor van hem gezien. Hij was wel iets mager, maar hij was dus blijkbaar in het wild geleefd al die tijd. En hij is door de opvang inmiddels weer overgedragen aan het gezin. Hij had dus een chip... Kijk, het is wel jammer dat je met die chips dan niet kan zien waar ze allemaal lopen. Maar ja, dat wordt ook wel een beetje ingewikkeld. Ja, ga je, ga je kat-GPS trekken? Ja, maar dit, ja. we krijgen toch binnenkort. Het, uh, de, noem je dat ook weer? Uh, de internet. Dat alles gaat alles gaat communiceren met elkaar. Ja, Dus ja. echt werkelijk waar ook alles. Dus uh, melkpak in de koelkast, communiceert met je koelkast. Je koelkast geeft jou een, een seintje van: hé, hey, je, je melk is overdatum, dat is overdatum. En je ja. kat loopt bij de buren door de tuin. Uh, dat wordt niet geliefd. Maar je nee, ziet, dan krijg, nee, dan krijgt hij een stroomstoot. Ja. Ja. Dan leert hij het snel genoeg. Oh ja, dat nee, maar het is en ik... wel zo als je tegenwoordig bij, via Facebook ergens incheckt. Yeah. dat je dan ziet dat andere mensen daar misschien ook zijn. Dat is heel ja. grappig, is dat? Ja. Ja. Maar de ook van. wel weer zo dat je denkt: van ja, maar sommige mensen wil je misschien helemaal niet zien. Ja. Nee, nee, dat is de. <laughs> misschien moet je die dan ook nee, met vrienden. Dus, dat dan is dan wordt dus op... juist fijn, dan kun je op dat moment zorgen dat je weg kan. Ja, als, uh, Perum. Oh god, die is er ook. Oh, snelweg. Weg. Weg. Ja, of dat je door iemand wordt aangesproken. Hé! Hey, uh, hoi. moet je dan even snel op Facebook kan kijken wie was het ook weer. even ja, ja. opzoeken. Ja, hierdoor onthoud je wel beter weer namen, vind ik als je Ja, over tijd uh, dragen we allemaal een bril. Ander een soort Google bril dan een nieuwe versie. En die. Doet uh, gezichtsherkenning en geeft jou een, uh, onderaan uh, gewoon een naam, weet je wel. Oh, dus, ja naam. dan kijk je gewoon naar En dan kun je door zijn biografie heen. Zo, ja, dat scrollen, dat met je... Je... je ogen zo. Ja, het eerst met je kind. Oh ja, met Karin en met. Met ja. euh, Joachim, hoe gaat het met hun? Dat <laughs> je denkt dat is... na de hand van... Ja, ze, ik ik nee, zie het wel zijn, maar uh, ja. Ik zie het wel vormen. Ja, maar meen. weet je wat het vervelendste is? Dat kun je dan dus ook doen met mensen die je niet kent. Dus dan is het echt zo, dan kom je iemand... Hoi, leuk kennis te maken. Ja? En dan noem je gewoon die naam. Ja, mensen reageren dan gelijk. En dat is ook een hele goede verkooptruc altijd, weet je wel. Dat ze naam al weten. Zo. Ja, vroeger wilde je indruk maken met kennis. Maar tegenwoordig maak je helemaal geen indruk met kennis. Nee, ja, heb dat zocht. heb ik ook gelezen. Ja, dat weet ik ook wel, joh. Ja, ja, dat, uh, ja dat heb ik op Facebook gezien. Ja. ja is dan, dan, dan zeg je, ja, nee, nee, nee, ik heb een nieuwe vriendin. Oh, ja, dat zag ik op Facebook. Ja. Oké, okay, nou ja, dan weet je ja. het al. Okay. Dat, uh, alles kan je nakijken. Dan zit je gewoon naast elkaar en dan zeg je, hoi." Ja, uh, uh. ja, verder is er helemaal geen gesprekstof meer. Want alles weet je al. Alles, uh. en, jij zit een leuk filmpje te kijken. Ja, dat wat is dat een boer die ontdekt een 10.000 jaar oud fossiel van uitgestorven glyptodon. Een glyptodon. Wat is een glyptodon? Dat, is een van de, dat lijkt een beetje op een, uh, op een uh, soort vogeltje of zo. Ik heb die beesten nog nooit gezien. Ja, is, ja, ja. Ik moet gewoon Dat zet even op de Facebook We zoeken het even op. En dat en dan... lijkt me heel leuk om dat even te zien wat een glyptodon is. Glyptodon. Glyptodon. Ik zag eerst dat de bovenkant van de schedel was die ingeslagen was. Nee, dat is het niet, nee. Dat ze eigenlijk een lichaam hebben gevonden van een heel oude moordzaak. Nou nee, goed, nee. dat is niet het, niet het geval. Toebak leeft op de radio. Straks je tweede geld, het overzicht.